Lottelewin met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Macerata heeft een man in een auto het vuur geopend op voorbijgangers... Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het is een man van 28. De slachtoffers zijn allemaal zwarte immigranten, vijf mannen en één vrouw. Macerata ligt in het midden van Italië, ter hoogte van Perugia. Volgens een Italiaanse krant bracht de man een fascistische groet... en had hij een Italiaanse vlag om zijn nek geknoopt. Volgens media is er mogelijk een verband met de moord op een 18-jarige vrouw in Macerata afgelopen woensdag. De hoofdverdachte van die moord is een man uit Nigeria. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie heeft aangifte gedaan tegen minister Olongren. Hij vindt dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster. Aanleiding zijn uitspraken van Olongren gisteravond tijdens een lezing in Nijmegen. Ze zei dat leden van Forum discrimineren op grond van ras en ze verweet Baudet daar geen afstand van te nemen. Amsterdammers moeten mee kunnen stemmen over de keuze van een nieuwe burgemeester. Dat vinden prominente politici uit Amsterdam die een petitie steunen van Stichting Meer Democratie. Die stichting wil met de petitie een referendum afdwingen. Nu is het nog zo dat burgemeesters worden benoemd door de kroon, maar bijna alle partijen willen hiervan af. De Russische schaatsers Yuskov en Kulishnikov gaan definitief niet naar de winterspelen in Pyeongchang. De twee stapten samen met vier andere Russen naar de Zwitserse rechtbank om alsnog deelname af te dwingen. Die rechtbank heeft het verzoek afgewezen, zegt het Internationaal Olympisch Comité. De zes sporters werden door het IOC geweerd van de Spelen in Zuid-Korea volgende week vanwege hun dopingverleden. Het weer dan nog, het is bewolkt met hier en daar buien. Met name landinwaarts kan daar sneeuw of natte sneeuw bij vallen, waardoor het glad kan zijn. Het is 1 tot 5 graden. En vanavond gaat het op steeds meer plaatsen licht vriezen en kan het glad worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de randstad op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Door een kapotte auto bij knooppunt in Nieuwemeer. Vijf kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging ongeveer twintig minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij randweg Dordrecht. Zeven kilometer. je ongeveer tien minuten. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Vier kilometer. En ook daar is de vertraging tien minuten. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig.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 Ooit kan ik me nog een uh, aflevering van Miami Vice uh, herinneren... waarin dit uh, nummer uh, te zien en te horen was. En dat uh, ging over een uh, een of andere reggae-zanger... die zich in liet vriezen na zijn dood. En uh, aan het eind van de aflevering zag je die kist uh, ergens op uh, de zee uh, drijven. Uh, en dan dit nummer eronder. En als je goed naar de tekst luistert... dan gaat dat eigenlijk ook over een beetje over het leven. Uh, bovendien, uh, Black Uhuru met What Is Life uh, is dat uh, geweest. Uh, die hadden toch... Ook nog een illustre ritmesectie en dat bestond uh, uit uh, een drummer en een bassist Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. En beide heren hielden nog wel eens van een snuifje. Dat uh, was toch wel uh, heel duidelijk uh, in deze groep uh, terug uh, te merken. Welkom bij de tweede uur van Zandvoort op zaterdag waarin uh, we straks even gaan bellen met... Het Zandvoort Museum, want Noordje Olije gaat uh, wat vertellen wat volgend weekend uh, te beleven is in het Zandvoort Museum. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek uh, liggen zoals uh, altijd op deze Zandvoort op zaterdag. En ja, verwoede pogingen om uh, bij de SV Zandvoort uh, terecht te komen. Het gaat. Helaas niet lukken. Ook is dus de tweede teleurstelling van vandaag. Na de uh, eerder aangekondigde interviews uh, die ik had met uh, een aantal strandpavioenhouders. Want ja, 1 februari, de heilige datum is uh, geweest. Uh, maar ik ben verzuimd om de interviews op het juiste USB-stickje te zetten. en dan kun je dan zeggen, prutser, inderdaad. Want als je erachter komt dat het tien over half twee is... en je komt hier in de studio... dan ga je het echt niet meer redden om heen en weer naar huis te lopen. Of je moet goede Usain Bolt benen onder je hebben... om het voor elkaar te krijgen. Dus die interviews komen volgende week langs. Dus dat zeg ik er dan maar bij. Uh, ik zei al, muziek, dat is van alles wat. Of het uit de jaren 70, 60... en ook van een vrij recentum... en misschien ook wat onbekend... hoewel deze dame... Niet helemaal onbekend is, maar wel onbekend is geweest. Ze is ook hier bij CFM Zandvoort geweest. En inderdaad, dan kom ik weer bij dat programma wat ik dan uh, naast dit uh, programma doe. En ze heeft ook meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Maar is nu al een aantal malen ook bij de werelddraai door geweest. En uh, onlangs heeft ze een uh, nummer uh, bewerkt van Frank Boeien. En dat uh, nummer dat heette Zeg maar dat het niet zo is. Dat is dan voor een Nederlands songboek voor dat uh, programma. Ze heet uh, Lux Me. En dit album, dat heeft ze vorig jaar, of eigenlijk ja, het is ook een echt uh, compleet album, heeft ze uitgebracht. Uh, maar dit is toch ook één nummer die er echt mag zijn. Hier is I'll Be On My Way. Sometimes I gotta do it on Is het uh, zo dat, uh, dat we dus, uh, gewoon stoppen met dat uh, ding? Ja, inderdaad. Denk je? Nou, ik ben lekker op tijd om dit uh, er nog... Fijn, fijn. Hij loopt door. toch echt eh, als er de duvel ermee voor action ja nou ik uh, zal hem nu eventjes... Uh, Even fijn even de vlak spoeleren gaan geven. Want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het is het nummer is van de Eagles. Ik ga eens gewoon kijken of ik hem op een andere manier hier even kan vinden. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik hem... Kijk, we hebben nog altijd een, een heel mooi apparaat. Wat... Ja, zie je. Kijk. Maar nou moet ik hem alleen nog vinden in de goede... Versie, Live in the Fast Lane Want dat is het uh, nummer wat je net uh, hebt uh, kunnen beluisteren Nou, ik ga hem nog, een keer, uh, uh, nog eens een keer even uh, laten horen Maar dan met een... Juist, kijk, dit uh, gaat misschien even wat, uh, wat beter Ik zal hem nog even allemaal volledig laten horen De Eagles dus Die niet meer echt in de huidige samenstelling meer door zal gaan. Want vorig jaar is ons Glenn Frey ontvallen. En dus betekent ook dat de Eagles dan misschien in een andere vorm moeten gaan optreden. Maar goed, dit was een van de minder bekende hits die ze hebben gemaakt. Wel met de nodige aanloopproblemen. Waarschijnlijk is mijn cd cd'tje, het plaatje wat ik dan heb lichtelijk overleden, want uh, ja, uh, de cd-speler... die had hier toch even de nodige moeite om dat af te spelen. Maar goed, uh, ik heb nog uh, wat uh, nieuws uh, hier... want de standplaatshouders op de boulevard... die hebben problemen, zo verluidt hier het uh, bericht van de Zandvoorskrant... met het dagelijks leegmaken van de standplaats. En naar aanleiding van een brief van Patrick Berg van de, de Semimin. waarin hij aandacht vraagt voor allerlei milieuzaken... rondom de mobiliteitseis in de contracten van de ondernemers op de Zandvoortse Boulevards wordt dit onderwerp in de raadscommissie besproken. Tenminste, dat uh, was de bedoeling en is waarschijnlijk ook besproken... want dat is afgelopen dinsdag gebeurd. Tenminste, als ik het wel heb, uh, of dit nou uh, net... want de krant verschijnt dan donderdag... En uh, nee, Het is uh, komende dinsdag, dus na het weekend. Ik moet het goed uh, zeggen, want uh, zo word je inderdaad op het uh, verkeerde been uh, gezet. Komende dinsdag dus in de raadscommissie... Uh, zal uh, dan uh, dat verhaal over die standplaatshouders uh, gaan komen. Verder komt het rapport ter sprake van de Zandvoortse Rekenkamer... die een studie door bureau Goudappel-Kolveng heeft laten maken... over het parkeerbeleid in Zandvoort. En met dit onderzoek heeft de Rekenkamer zo objectief mogelijk een beeld gebracht... Wat optimaal Zandvoorts parkeerbeleid is vanuit verschillende belangen van college, raad, inwoners, ondernemers, bezoekers en vanuit het financiële opzicht. Het is nu aan de raad om die verschillende belangen af te wegen. en Het college is parallel aan onderzoek van een inventarisatie gestart naar de knelpunten, verbeteropties en nieuwe kaders en uitgangspunten voor het parkeerbeleid. De uitkomsten van het uh, Kameronderzoek kunnen een uitwerking van die kaders en uitgangspunten zijn. Maar het kan ook iets anders worden. Ja, dat allicht, want het is politiek en het is trouwens ook verkiezingstijd. Dus uh, we moeten dat allemaal afwachten. Twee belangrijke uh, hangheersers dus uh, bij die komende raadscommissievergadering... Uh, die komende dinsdag wordt uh, afgewerkt in het uh, raadhuis. Nou, uh, dit is een hobbyclubje van Prince geweest. Uh, het, uh, volgens mij zat het ook uh, verstopt in een, uh, in een film. Namelijk Purple Rain. En dit uh, was eigenlijk uh, toch tegen alle discussies uh, die nu uh, op dit moment heersen. Uh, Apollonius 6 en Sex Shooter. Dat was uh, The Temptations. Of dat waren The Temptations. Uh, zeer actueel is natuurlijk uh, het overlijden van Dennis Edwards. Want uh, gisteravond uh, kreeg ik uh, dat uh, te horen. En hij zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Maar dat heeft hij dus niet kunnen halen. Um, het bericht over dat hij uh, gestor ja, nou ja, gestorven is, dat is wel duidelijk. Maar hij uh, is uh, drie keer bij de Temptations uh, terechtgekomen. Uh, Allereerst gebeurde dat in 1968 om leadzanger David Ruffin uh, te vervangen. Daarna werd hij uh, weer eens uh, aan de kant uh, geschoven. En uh, hij kwam nog eens een keer uh, terug in 1980. Dat uh, is ook uh, het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen met Power. En in 1987 was dat nog een keer. Dus hij is drie keer teruggekomen bij de uh, Temptations. Uh, deze uh, Dennis Edwards. Nou, het is half vier. En dat uh, betekent dat we toch eens even gaan kijken... wat er uh, de komende week uh, allemaal uh, te beleven valt uh, in uh, Zandvoort. Want dat is een beetje de, de evenementen doornemen. En één van die dingen is uh, op 11 februari, dus volgende week eigenlijk. Maar goed, uh, ik ga het nu doen. Uh, dat is in het Zandvoortmuseum. En daarvoor heb ik aan de telefoon Noortje Oliemuller. Goedemiddag Noortje. Goedemiddag. Ja. Ik heb alleen een aanbod met iets andere muziek. Alhoewel dat andere ook heel lekker klonk. Oh, <laughs> iets andere muziek. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, Want je gaat al een beetje in de richting van die 11 februari. hè? Want dat, dat, ja. dat is het. Ja, dus geen soul van The Temptations? Nee, iets nee, heel anders. geen soul. Het is nee. heel iets anders. Ja. Uh, wij hebben dus zondag 11 februari van 3 tot 4 een optreden van Trio Chapeau. Ja. En Trio Chapeau bestaat uit de Zandvoortse violist Papa Luigi, Louis Schuurman. Ja. En die doet dat samen met zangeres Claudia Develina, en pianist gert van Amsterdam. En ze zingen Franse chansons. Mm -hmm. Edith Piaf, Michel Legrand, Jacques Perel. Maar er zitten ook uh, Nederlandse nummers bij. Het begint om uh, drie uur... Mm -hmm. De inloop is om half drie. Dan is er ook gelegenheid om even het museum... met de tentoonstelling Ode aan Zandvoort te bekijken. Mm -hmm. Om drie uur de voorstelling tot vier uur. En dat is afhankelijk van hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar er is koffie en thee. En dat kan in de pauze zijn of na afloop. En de entree is drie euro... Of een museumjaarkaart. Juist. Um, even over uh, papa Luigi. Want uh, die ja. wil nog uh, regelmatig uh, bij jullie uh, langskomen, uh, heb ik het idee. Ja, hij, ja. Is, uh, hij speelt. Het is echt een, uh, ja, het is gewoon een muzikant in hart en nieren. Ja. Uh, zijn er in het verleden, ook als hij uh, daar geweest uh, was... dat er toch ook een hoop mensen op af zijn gekomen? Ja, het is ja, op zich het is het altijd wel helemaal vol. Hmm. En nou is het museum natuurlijk niet groot, nee. maar hij heeft enorm veel fans. Ja, eh, ook in Zandvoort. Ja. De, de, de, de, juist in Zandvoort. Dat met name de bewoners van Zandvoort. Hè, ja. Dat is uh, waar we ook vaak op mikken: ja. de bekendheid van de artiest in Zandvoort. Juist. Um, dat is, dat is uh, de trio chapeau. Uh, goed, je zei ook uh, dat er dus nog een expositie uh, te zien is. Uh, ja, uh, tot, tot... dat is uh, Ode aan Zandvoort. Ja? Wij hebben zeg maar... Uh, de, uit uh, de nagedachtenis van Bob Gansner... Mm -hmm. Ja, dat, dat las ik. Ja. En alles hier hadden zo ontzettend mooi. Ja. Dat is echt de moeite waard om te gaan kijken, er ligt hier volgens mij voor een fortuin. Mm -hmm. um, nou is, ja, Bob Gansner is uh, toch uh, een bezetter, om het even zo te zeggen. Een bekende zandvoorter ja. geweest. Ja. Um, uh, ja, hij heeft uh, in allerlei uh, uh, verenigingen heeft hij gezeten. De Wurf, uh, uh, dat weet ik dan uh, heel zeker. En dit is toch ook volgens mij voor een deel ook uit de Wurf gekomen. Wat, wat ja. daar... Uh, ja. ja. Gedeeltelijk ook, maar ja. het grootste gedeelte is uit uh, de uh, nagedachtenis van Bob Gansner. Ja. Uh, het is uh, ook echt. Uh, heeft hij ook kunst verzameld, uh, voor zover jij weet, of niet? Nou, hij heeft. Vers... Nou, ik denk, dat zijn... ik denk dat we nog niet eens alles hebben. Het zijn mm. sieraden mm. die gedragen werden bij de klededrachten. Yeah. Dat zijn eh, zeg maar. Uh, dat is bloedkoraal, dat zijn de zilveren hoofdkappen. Ja. Yeah. Tasjes hebben we liggen, knopen, gespen, allemaal van zilver, allemaal antiek. Mm -hmm. En natuurlijk de oude kleding uit 1895. Ja, zoals als Zandvoort er vroeger dus uh, bij uh, ja. was. Ja, ja. Het, was, het, is het is dus meer historie, uh, als ik het uh, goed uh, begrijp ja. eigenlijk. Ja. ja, ja. En we hebben natuurlijk dan onze vaste tentoonstelling. Mm -hmm. We hebben een mooie oude... Uh, Klein kamertje waarin staat terug in de schoolbanken. Ja. Met allemaal, dus mensen kunnen dan op foto's kijken ja. of ze daar nog op staan. Ja. Het zijn allemaal klasfoto's. Ja. Dus dat is gewoon ook heel leuk om even te kijken. Juist. En dan hebben we nog ons water- en vuurwinkeltje. Ja. Met alle oude... Verkopen. Ja. Oude bedstee hebben we nog staan. We, we zijn gewoon een heel leuk museum. Ja, dus, dus als je morgen, uh, of als de mensen morgen in de gelegenheid zijn om uh, in ieder geval de, de trio, of niet morgen, volgende week uh, trio Chapeau te bezoeken. Eigenlijk is hij morgen ja. gewoon ook open. En nu, op het moment uh, als wij hier praten, is hij ook open. Is het gewoon meer dan uh, de moeite waard om eens even een kijkje te nemen? Nou, er komen nog een uh, ja. stal van uh, nieuwe uh, exposities, denk ik, de komende tijd. Dus ik zal je, denk ik, regelmatig deze, gaan treffen. De eerste expositie is verlengd tot 25 februari. Dan hebben we het over de Ode aan Zandvoort. He? De Ode aan Zandvoort. Juist. Ja. Oké. Okay, uh, nou, Noortje, dank je wel voor even de uitleg uh, rondom Trio Chapeau. Maar ook even over de Ode aan Zandvoort. Ja. En uh, wellicht dat we je een volgende keer nog uh, weer even spreken als er weer een nieuwe expositie of een nieuwe uh, optreden staat uh, gepland. Nou, we hebben uh, 25 februari het Zandvoorts Vrouwenkoor. Dan komen we nog even bij je terug in ieder geval. Dan kom ik weer bij je terug. Dan ga ik je bellen. Is goed. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dag. Dag. Tall, and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night Well, she moved down here at the age of 18 She blew the boys away, it was more than they'd seen I was introduced and we both started grooving She said, I dig baby, but I got to keep moving screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town, oh my my, oh hell yes, honey put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come cause I can't stay long, last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain, Standing in her underwear, looking down from a hotel room. The night ball will be coming soon. Oh my my, oh hell yes! You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. hip for last night. begon een beetje min of meer met een ander uh, gezelschap uit Engeland. The Fun Boy 3, It Ain't What You Do It, you do it zoiets. Uh, en uh, dit uh, is een cover geweest van natuurlijk het welbekende Shocking Blue nummer uit uh, de jaren 60. En uh, voor Robbie van Leeuwen, de man achter Shocking Blue, is het altijd kassa als uh, dit nummer dan nog eens een keer voorbij komt. Uh, eigenlijk is hij ook... Uh, Misschien wel groter geweest dan het origineel zelf. Uh, hoewel uh, Shocking Blue er in uh, de States toch ook een grote hit mee hebben gescoord. En daarvoor hoorde je Mary Jane's Last Dance van Tom Petty ook ons ontvallen in het afgelopen jaar. En uh, in die clip deed ook nog een zeer bekende actrice mee, namelijk Kim Bassinger. Dus uh, wat dat gaat, uh, is dat uh, helemaal oké. Okay. Um, Daarnet dus uh, hadden we uh, Noordje Olimur van uh, het Zandvoortmuseum. Inmiddels het verzelfstandige Zandvoortmuseum. Dat is uh, per 1 januari is dat, uh, rondgekomen over komende 11 februari. Trio chapeau, wat uh, dan uh, te horen is. Nu, tijd weer voor muziek uit uh, Nederland. En zij heet Daisy Ducro. Ze is inderdaad de dochter van die welbekende wieler uh, Maarten Ducro... Maar ze kan heel goed uh, uh, haar nummers uh, voor het voetlicht uh, brengen. Dat heb je misschien in het vorige uur al uh, kunnen horen. Uh, haar album Into Deep is vorige week uh, gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. Dat is uh, nou, min of meer net een week uh, terug. En uh, dit nummer is er ook op uh, te vinden. Het nummer dat heet Fight. you next to me was the safest place to be i hate to be wrong but wings they tangle in the air and i'm not sure why you are there Ja, en ook hij heeft aangekondigd dat hij er mee gaat stoppen, deze Elton John. De ene die moest er nooit gedwongen mee stoppen, dat was Neil Diamond. Vorige week heb ik nog iets gedraaid van hem. Maar ook voor Elton John geldt hetzelfde. Hij is inmiddels 70 en hij gaat gedeeltelijk met pensioen. Tenminste, hij stopt er dus niet helemaal mee. Het wordt een aankomende wereldtour, dat wordt dan wel zijn laatste. Dat zal in september van dit jaar uh, gaan beginnen. En dan uh, zal dat hem zo'n uh, jaar of drie gaan kosten... voordat hij weer helemaal uh, rond is. En dan uh, is het uh, de bedoeling... dat hij meer en meer aandacht gaat besteden... aan het uh, gezinsleven. Ook heel belangrijk voor uh, deze man. Het uh, nummer dat, uh, wat je net hebt uh, gehoord... dat is I don't wanna go on with you like that. En daarvoor worden we dogfight uh, van het album Into Deep van Daisy Ducro. Die vorige week datzelfde album heeft uh, gepresenteerd in uh, Paradiso in Amsterdam. Dus uh, dat uh, zegt dan ook wel uh, iets. Uh, over dames uh, gesproken. We hebben er nog uh, eentje klaarstaan. En dat uh, is eigenlijk ook een nummer. Wat ze min of meer heeft uh, geschreven over een uh, liefdesleven. Wat uh, minder florissant is afgelopen. Uh, ze noemt het dan ook uh, My Favorite Mistake. En het is van uh, Cheryl Crow. Waarschijnlijk is dat uh, de link uh, die ze heeft uh, gemaakt naar Lance Armstrong. Want daar had ze ooit een relatie mee. Tot aan het nieuws van 4 uur.